Middernacht, het begin van zaterdag 20 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Belgische OM gaat ervan uit dat de organisatie van Pukkelpop niet nalatig is geweest. Het noodweer van gisteren was een ramp waar de organisatie niets aan kon doen, zegt het OM... na voorlopig onderzoek op het festivalterrein. De organisatoren van het popfestival in Hasselt zeiden eerder ook al dat het drama niet te voorzien was. Bij het noodweer op Pukkelpop vielen vijf doden. In de Verenigde Staten zijn drie mannen vrijgelaten... die mogelijk 18 jaar onschuldig in de gevangenis hebben gezeten. Ze waren veroordeeld voor de dood in 1993 van drie jongetjes van acht... die in een soort satanisch ritueel waren afgeslacht. De verdachten waren toen tieners. Twee van hen kregen levenslang. De derde belandde in een dodencel in de staat Arkansas. Er zijn steeds twijfels geweest over hun schuld... en die werden sterker toen er uit DNA-onderzoek... geen enkele link naar voren kwam tussen de drie mannen en de moordpartij... Ze kwamen vrij nadat ze hadden ingestemd met een schikking... waarbij ze schuld bekenden in ruil voor strafverlaging. Direct na hun vrijlating zeiden ze dat ze zullen strijden voor eerherstel. De effectenbeurs op Wall Street heeft de vierde week van koersverliezen op rij negatief afgesloten. Na het kelderen van de koersen gisteren... sloot de Dow Jones Index vanavond ruim 1,5 procent lager. Beleggers zijn bang voor een nieuwe recessie in Amerika... en voor de ontwrichting van het financiële systeem in Europa... In Amsterdam bereikte de AEX-index na een verlies van bijna 2 het laagste slot in twee jaar. Cabaretier Jochem Meijer heeft tot januari al zijn voorstellingen afgezegd. Gisteren werd bij hem een tumor weggehaald uit zijn ruggenmerg. Meijer, die 34 is, kreeg deze zomer last van nekklachten. Bij onderzoek werd de tumor ontdekt. Onderzocht wordt nog of de tumor kwaadaardig is. Het weer, opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of 10... Overdag is het droog en veel zon. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 in het zuiden. Tot zover het NOS Journaal. ZINGEN. ANWB Verkeersinformatie een wegafsluiting. De A28 Amersfoort richting Utrecht. Die is afgesloten tussen knooppunt Rijnsweert en Utrecht. Dus helemaal aan het eind vanwege een ongeluk. En dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur live radio. Zonder presentator. Maar met uw gastheer Marcel Kuppershoek. Een goeder met een nacht. Dit geluid het lijkt wel de wekker. Kan ik misschien goed gebruiken, want normaal slaap ik om deze tijd. Om um half zes uh, eruit en dan eerst 10 kilometer uh, hardlopen in het Wajenki Park. Dat betekent het park van de Koninklijke Baden. Een van de mooiste parken in Europa vind ik. In mijn woonplaats Warschau. Dus in het hartje van het hartje van Polen. Ik ben Marcel Kurpershoek, veel in het buitenland gewoond. Uh, ik als diplomaat met mijn vrouw Betsy Uding, als journaliste en uh, schrijfster en onze drie dochters. De eerste keer was uh, in Egypte, waar ik Arabisch studeerde. En daarna bijvoorbeeld in een land als uh, saudi arabië waar ik veel heb opgetrokken met de Bedouinen. Dat zijn die mensen die uh, wonen in tenten en rondtrekken met uh, kamelen. Over die landen waar we gewoond hebben, heb ik ook geschreven... reisboeken en verhalen over Arabië, Egypte, Syrië, Pakistan, Turkije, Amerika. En daarom is mijn thema vanavond On the Road... Op weg, we gaan op reis. Nou, dit is niet het geluid van een uh, wekker... maar dit is het geluid van de Arabische woestijn. En wat we horen, dat is het uh, stampen voor de koffie. Het maken van koffie. En dat gebeurt in een vijzel. Dat is een grote metalen kelk. En koffie zetten is daar in de Arabische woestijn een hele kunst. Er wordt enorm veel tijd en uh, aandacht aan gegeven. En er zijn ook uh, gedichten over, koffiegedichten. En wat je dan krijgt uiteindelijk, dat is een uh, piepklein bodempje, een paar druppeltjes koffie. Maar loeisterk, Sterk, dat wel. Uh, je wordt er wakker van en dat houdt je wakker. Het is ook een soort wekker. En uh, de koffie die ziet er anders uit dan bij ons. Uh, de kleur is namelijk uh, groen. En dat komt door de kruiden. Die worden ook in die stamper gestampt. En vooral kardemom. En wat je hoort, die man uh, met die stamper voor de kruiden... klingelt hij tegen de rand van de vijzel om beurten, stampen en klingelen. En dat geluid dat klinkt heel ver in de woestijn. Want het is de woestijn, dus het is er heel erg stil. En het betekent tegelijk een uh, uitnodiging aan wie er langskomt of uh, nabuurtenten... Dan kom hierheen, koffie drinken. Zo van, uh, hier is het gezellig, hier moet je wezen. Gezelligheid en mensen. Die woorden lijken op elkaar in het Arabisch trouwens. Ins en insan. En in de woestijn heb je dat ook nodig om uh, te overleven. En zo komt het dat je er ook misschien meer mens voelt. Omdat het zo extreem is. Ik kwam eigenlijk niet voor die man die daar koffie zat te maken en te vertellen. Maar voor de plek. Dat is een heel oude waterput, Adagel. En 1500 jaar geleden is daar het Eerste Arabische liefdesdicht uh, gedicht gecomponeerd. Dat was dus nog voor het begin van de islam. En zo voelde het ook daar. Ik vraag de man naar de dingen om ons heen: de stamper, de Arabische woorden daarvoor. En het hout op het vuur is dat sammerhout? Vraag ik. Ja, sammer! schreeuwt hij. Want zo praten oude Bedouinen. Alsof je ze van 100 meter ver moet horen. En zo ging dat vroeger natuurlijk. Als ze op de kameel reisden. Moesten ze hard naar elkaar streven, uh, Anders hoor je niks. Hey. Ja, hij praat als een echte Bedouin. Na al die jaren... Kan ik nog precies voor de geest halen. Zijn heel precieze, heel oude woorden. Uh, zijn verhaal gaat over een stamhoofd van vroeger, van zijn eigen stam. En als hij praat, dan doet alsof hij zelf de personen van het verhaal is. Het is zoiets als uh, Poppenkast, maar dan zonder Poppen, zonder Jan Klaassen of uh, Katrijn. En op een gegeven moment krijgt hij, uh, die, man, die man in het verhaal dat hij aan het vertellen is, dus kritiek van zijn vrouw. Lafbek, zegt ze, wat zit je nou te miepen? Wat ben je nou voor vent? Doe eens wat. En dan gooit hij, dat stamhoofd, die koffiestamper naar het hoofd van zijn vrouw. Hij vond wel dat ze gelijk had, uh, natuurlijk. En hij deed ook wat ze zei, uiteindelijk. En de man met wie ik daar zat, de verteller van dat verhaal... die go gooide dus ook de stamper. Net als in het verhaal zelf gebeurde, gebeurde. Om het echter te maken. Alleen, er was geen vrouw om te raken... Dus wat je hoort, dat is de doffe dreun van die stamper. Dat is een heel zwaar ding. Uh, en die knalt ergens uh, anders tegenaan. Tegen de houten paal in de tent of zo. En uh, hier hoor je dat. Dat zegt hij. Dat is mijn uh, mening, vrouw. En uh, die andere lafbekken zullen me daar niet van afbrengen. Ik heb heel veel van die uh, bandjes. Ik heb ongeveer 15 jaar onderzoek uh, gedaan, naar in de woestijn. Telkens teruggekomen naar gedichten en verhalen van de Bedouinen. Die waren nergens opgeschreven. Die woorden die ze uitspreken, die vliegen door de lucht, bij wijze van spreken. Dus dat zijn vogeltjes die uh, ik daar uit de lucht heb gehaald en gevangen. En die zijn nu vastgelegd en uitgegeven. En dat was mijn project. Het was echt ontzettend leuk werk het jeep door de woestijn scheuren en ook dingen doen die eigenlijk niet mochten. Wat bedoel ik daarmee? Uh, het gaat vaak over gevechten van de stammen vroeger. Uh, hoe die stammen elkaar bevochten en elkaar in de hak zetten. En in Saudi-Arabië van nu uh, hoort dat niet. Daar mag je niet over praten. Want nu moet gewoon iedereen een goede moslim zijn en verder niks. En dat was trouwens ook al zo in de tijd van de profeet Mohammed... En er zit ook wel iets in, vind ik. Kijk maar naar die stammen in Libië, nou bijvoorbeeld. Dus de Koran die is heel negatief over de Bedouinen. Onbetrouwbaar, lui, ongehoorzaam. Zijn rovers en dieven. En de Koran is ook heel negatief over dichters. Want die verkopen namelijk onzin en leugens. Dus kan je daar gaan als je die twee bij elkaar neemt: Bedouinen en dichters. Bedouïne-dichters. Je kunt het bijna niet erger bedenken. En toch bleven die mensen, ondanks dat ze dat moesten van een regering en hun profeet... bleven ze toch heel trots op hun stam. Mijn stam uber alles is het daar. Aan mij wilden ze dat wel uh, vertellen, want ik was toch maar een buitenlander. Niet gevaarlijk, niet een andere, van een andere stam, Bedouin. Dus ik heb bovendien enorm geprofiteerd van de gastvrijheid die ze aan, uh, uh, aan, aan, aan gasten geven. En ik sprak er ook wel met Bedouinen die uh, in Europa waren geweest... En die vonden dat echt vreselijk om in Europa te zijn. Er was geen enkele gastvrijheid. Werden ze bijvoorbeeld uitgenodigd door iemand om te gaan eten in een restaurant. En dan moesten ze zelf hun rekening betalen. Of dan gingen ze bij iemand logeren en dan uh, kwamen ze een beetje laat thuis. En dan bleef de deur dicht, deed niemand open. Dus wat voor beschaving is dat nou in godsnaam? Uh, ze namen mij persoonlijk niet kwalijk, gelukkig. Ik sprak Arabisch en uh, zelfs hun uh, dialect... En hun, di hun dialect, dat vinden zij natuurlijk het echte Arabisch. was uh, net zoals ik uh, toen ik in Twente kwam wonen, vanuit Den Haag. Vroeg ze mij op school, uh, waarom praat je niet gewoon? Dus de Bedouinen uh, vonden het ontzettend leuk dat ik zo enthousiast was... over hun uh, cultuur en gedichten. En uh, zeiden ze, nou, misschien kan je ook wel uh, Bedouin worden. worden hè? jonge, sterke kerel, kom erbij. En uh, vaak werd ik gevraagd, uh, wil je niet bekeren? Tot uh, Word toch moslim? En dan zou ik ook mogen trouwen met een van hun vrouwen, een dochter of een nichtje. Uh, nou, ik heb nooit nee gezegd daartegen, want uh, dat leek me niet beleefd. Maar als excuus zei ik dan bijvoorbeeld, uh, kijk, jullie hebben jullie uh, religie, maar wij hebben de onze. En dan kon ik bovendien kon ik dan ook nog uh, uh, uit de Koran citeren. Uh, er is geen dwang in de religie, kon ik dan zeggen. Of ik zei bijvoorbeeld, nou, dat vindt mijn stam niet goed. Als ik dat doe, dan word ik uitgestoten uit mijn eigen stam. Kan je nagaan. Uh, of ik zei, dat vond ik eigenlijk nog het allersterkste argument... dat vindt mijn vrouw niet goed. Nou, dat hielp echt totaal niet. Want ze vonden gewoon dat hun religie veel beter is. Je moet toch het beste nemen? Dat vonden ze logisch. Dus daar kan je alleen maar beter van worden. En dan neem je toch een andere vrouw, zeiden ze. Nou, daar zouden ze ook allemaal voor zorgen, voor het beste... Inclusief de beste vrouw. En wat je helemaal niet kon zeggen was dat je niet in uh, God gelooft. Dat was natuurlijk ook een mogelijkheid geweest, maar dat kan daar echt niet. Dan zouden ze meteen mijn laatste zouden ze me vinden. Of een, uh, iemand onaanraakbaar, en gevaarlijke gek. Dus dat is het uh, verschil met, uh, bij ons. Dat, uh, zelfs een gek zal er niet zeggen dat hij niet in God gelooft. En soms uh, zei ik dan maar dat ik protestant was... Dat uh, was ook geen leugen, want mijn verre voorouders die waren protestant. Uh, katholieken die vinden ze veel slechter. Want nou, die hebben namelijk meerdere goden en beelden, afgodsbeelden. En voor de Bedouinen in de woestijn is dat het uh, allerergste, afgodsbeelden. Dat deden ze namelijk zelf vroeger ook. Voordat ze bekeerd werden tot de ware islam. Maar protestants, nee, dat vonden ze ook uh, niks. Uh, dat was veel te ingewikkeld. Dus ik probeerde van alles waar ik uiteindelijk op uitkwam, en uh, dat was eigenlijk wel goed, was dat ik uh, ik zei bijvoorbeeld, nou ik, ik zie er heel veel goeds in, wat jullie geloven. En uh, ik zal erover nadenken. Er uh, ja, zit veel goeds in, maar je weet, het is gewoon heel moeilijk te breken met je verleden, begrijpt iedereen. Moeilijk te breken met je verkeerde gewoontes, uh, met je verslaving, roken, drank. Het is ongezond, maar als je aan bent, kom je ook niet zomaar in één keer uh, vanaf. Het is dus een beetje begrip vragen voor mijn uh, zwakheid. En dat werkte ook wel. En dan kan je wel stoer doen, zo van, nou, daar doe ik niet aan mee. Maar wat schiet je ermee op? Nu heb ik al dat uh, prachtige materiaal. en Eerlijk gezegd is dat uh, meer waard dan uh, duizend vaten olie. Achteraf denk ik wel, ja, was het nou oké okay om dat zo te doen? Als je helemaal niet van plan bent om moslim te worden... toch een beetje hoop geven dat je het misschien gaat doen... Het is natuurlijk een vraag van niks, uh, totaal onbelangrijk in deze wereld. Maar mijn project, hè, daar ging het om, het uh, verzamelen en op de band vastleggen uh, van die gedichten. Dat mocht gewoon niet mislukken, daar had ik zo ontzettend veel in geïnvesteerd. Uh, het is gewoon waar dat ik ook vaak de pest in had. Want mensen die bleven maar drammen over uh, de islam. en was een van de mensen met wie ik werkte, die wilde, na een paar keer wilde hij zelf niet... Uh, verder gaan, dan moest ik eerst moslim worden. En dat zei hij ook gewoon zo. Als je niet bekeert, dan, uh, dan hoef je niet terug te komen. Maar anderen vond ik heel aardig. Uh, hele leuke, warme, grappige mensen zaten daartussen. En uh, om die mensen ging het. Een van die mensen was een uh, zwarte slaaf. Zo noemen ze dat. Abt slaaf. Ook al was hij al lang vrij. Uh, die man was al heel oud toen, maar die had nog meegevochten in de jihad, in de Heilige Oorlog van 1920. En uh, die Heilige Oorlog, jihad, was niet tegen de christenen, maar het was ook tegen moslims. Alleen dat waren geen uh, goede moslims. Uh, dat waren uh, moslims die nog beter moslim moesten leren worden. En een paar jaar later, toen kwam ik terug. En toen was die man uh, overleden. En zijn zoon, die was daar, die heb ik gevraagd: uh, wil je me helpen? We luisteren samen naar die bandjes met die stem van je vader. Want. Die was heel moeilijk uh, te verstaan. Hij had uh, wat spraakgebreken. Maar uh, dat wilde hij uh, zo niet. Want hij kon, niet, hij kon er gewoon niet tegen om die stem van zijn vader weer te horen. Overleden vader moest hij te veel huilen. Dus toen uh, heb ik nog wat uh, politiemannen gevonden. Die hadden voor zijn vader gewerkt. Want die uh, slaaf die was behalve dichter, was ook uh, het hoofd van het dorp. En die politiemannen die hebben mij uh, heel goed geholpen. En dat is het enige wat er van die man, uh, van al die anderen bewaard is gebleven. Ja, door al dat luisteren naar die bandjes, proberen te ontcijferen... al Die maanden en jaren met de earphones op ben ik heel gevoelig geworden voor stemmen. Ik herken heel veel in een stem. Ik vergelijk mezelf wel eens met een uh, vleermuis... die uh, rondvliegt in het donker, want die ziet ook met zijn oren... dankzij uh, de echo, het geluid, uh, ziet hij de obstakels. Hij ziet ze met zijn oren. Dus als ik die geluiden van toen hoor, dan komt het hele leven weer boven... al die geluiden en geuren en klanken... en uh, hoe het windje langs je heen speelt... En, uh, het wordt weer helemaal opgeroepen. Ja, u luistert naar uh, Radio 1. Uh, dit is Zomernachten en ik ben Marcel Kurpershoek. Uh, als arabist, schrijver en diplomaat ben ik uh, uw gast hier vanavond. Momenteel woon ik uh, in Warschau. Ik leer wat uh, Pools. Want ik ben iemand die... Uh, ik houd van afwisseling. Om maar iets te noemen. Ik heb uitgerekend dat ik al uh, 27 keer... Uh, in mijn leven ben verhuisd. Uh, de eerste keer was nog niet zo ver. Maar die tijd leek het wel heel ver. Was uh, van Den Haag naar Hengelo. Van het westen naar het oosten. En in Den Haag ben ik geboren in de muziek. Uh, mijn moeder vertelde mij later dat uh, als baby liep ze met mij... hele nachten op de arm op en neer... Uh, om mij stil te krijgen. Want mijn vader was pianist... En met een huilende baby uh, studeren, dat ging niet. Mijn moeder zelf had Nederlands uh, gestudeerd. En zij kende niet zoveel muziekstukken uit haar hoofd als mijn vader. Maar wel heel veel gedichten. Vooral van uh, Slauwerhof. En dat was ook de enige dichter van haar die mij ook uh, heeft aangesproken. En later is ze zich aan bezighouden met uh, het boeddhisme. En ze heeft ook uh, naar de bronnen geboord het Sanskrit geleerd en het Pali. Dat is de oudste taal van het boeddhisme... en veel uit het Pali in het Nederlands vertaald. Zelf heb ik die talenten niet. Niet in de muziek en niet in de gedichten. Ik heb wel pianostukken uit mijn hoofd gespeeld. En om goed te kunnen opereren in de woestijn... heb ik ook een bedoïne-gedicht uit mijn hoofd geleerd. Wel uit een heel andere streek. Zodat mensen waar ik was een beetje verrast zouden opkijken. En dat, dat ging zo... Jazak bali gildendou de luli. Hattu alleen haar koeren hebben karamish. Hat alleen haar koeren hebben erg sooli. de maddi wakte bil mitarish Nou, uh, dat betekent zoveel als. Uh, past ook wel bij het thema van deze avond, vind ik. Wordt het bij te veel, dan zeg ik: breng mijn kameel. Bind het zadel erop. Laat me gaan. Ik wil er vandoor op reis. Maar uh, de rest ben ik vergeten op dit ogenblik. Het kon me niet aanwaaien, zoals mijn ouders. Mijn vader die ging in Hengelo de uh, muziekschool openen. Uh, dat was in die tijd uh, was het allemaal wat primitiever daar. We hadden thuis voor de verwarming uh, kolenkachels. Het waren koude winters in die jaren. En mijn vader die hield echt van dat gedoe... Uh, sintels onderuit de asla van de kachel halen en zo... En op onze slaapkamer hadden we helemaal geen uh, verwarming. Alleen, van onze moeder kregen we dan soms een kruik, maar die was zo weer koud. En dan werd je de smorgens wakker met een laagje ijs op de dekens. Nou, toen kwam de luxe, de welvaart, de centrale verwarming. We hadden in de keuken zo'n uh, bekend zwart met wit uh, gespikkeld granieten aanrecht. Nou, vol trots ging dat de deur uit. En dan uh, kwam er een uh, roestvrij stralen bruinzeelkeuken. Uh, Volkswagen Kever kwam voor de deur. Later zelfs een Peugeot 404. Wat me erg bijstaat uh, van die tijd, is, uh, heb ik mooie herinneringen aan... dat is het uh, wakker worden op zondagochtend. Want uh, in de kamer beneden, onze uh, slaapkamer van mijn broer en mij... daar was mijn vader's studeerkamer en die begon dan... zondag uh, opende hij de dag met uh, het wel klavier van Bach... Uh, ik heb het er nooit gezegd, want dat deed je toen niet. Dat vond ik toen jammer genoeg, maar uh, het had iets schottelijks. Langzaam ontwaken uit je dromen. Je laat hem meevoeren op de muziek. Van die muziek die altijd maar doorgaat en nooit verveeld. Geen heftige uitschieters, geen kuntjes om de aandacht te trekken. Heel rijk, gevarieerd. Voor mij is dat zoiets als... Een ja, uitzicht op een zee waar een beetje wind het water rimpelt. Of een weids landschap met een mooie lichtval. Het had iets bitterzoets ook, die uh, muziek, vond ik. Want de hele dag ligt voor je, nietwaar? Het is uh, zondagochtend, je wordt wakker. Maar die muziek die gaat altijd maar door. En ja, voor je het weet zit jouw vrije dag er weer op. Je legt het altijd af tegen die muziek. Die gaat gewoon door. En dan... Uh, Terwijl die muziek speelde, kwam de lucht van uh, kadetjes naar boven, me. Die schoof mijn moeder in de oven. Een heerlijke, zoete broodlucht. Nou, dan gingen we naar beneden. Het was zondag, dus uh, het mocht met roomboter. Het uh, was toen een uh, luxe, bruine suiker, bastardsuiker heette dat. dat uh, eerst hadden we alleen maar uh, uh, bloedbent, margarine. Maar op zondag was het roomboter. En bij het ontbijt was er dan het... Uh, Vaste prik, het radioprogramma, met die rare naam die je daarom uh, nooit vergat... van Dr. Fop I. E. Brouwer. Over de natuur en al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Dat was een erg leuk programma. En uh, die tijd waren er nog meer beroemde voorletters op de radio. GBJ, uh, die mocht ook nooit worden overgeslagen. Uh, het commentaar van GBJ Hulteman dus. Over de gevaren van het wereldcommunisme... Het is nu zeven en een halve minuut over in. Hier is de AVO via Hilversum in. De toestand in de wereld wordt nu besproken door meester G.B.J. Hilterman. De grote vraag is, als zo dikwijls in het leven... waarom, dames en heren, waarom riep de Amerikaanse president nou... deze week constructeurs en geleerden op... om gehele nieuwe wapensystemen te gaan ontwikkelen? <laughs> Zoals zo vaak in het leven. Nou ja, na zijn commentaar... Wist je weer hoe het een uh, buiten-Hengelo voorstond in ieder geval? Maar het was al steeds zondag, maar die was toen al uh, een goed stuk heen. Als je het commentaar van Hilteman hoorde, want dan was het al lunchtijd. En het gevoel van Bach was dus uh, foetsie. Ja, die muziek van Bach, zo geniaal, uh, is een eenvoud, simpel. Uh, mijn gevoel is geen ontkomen aan, als je dat luistert. Omdat het zo logisch in elkaar zit. Er uh, valt gewoon niks tegen in te brengen. En hier is Glenn Gould. Glenn Gould, wonderpianist en uh, excentriekeling, weigerde later in zijn pianocarrière om nog uh, concerten te geven, speelde alleen in de studio. Dit was de Fuga C major uh, Voor mij was het weer even helemaal zondagochtend in Hengelo wakker worden. Met de muziek van mijn vader. Er zijn mensen die zich uh, storen aan het uh, meezoomen van Glenn Gould. Dat was hier niet zo uh, uh, goed te horen, maar er zijn veel opnames waar hij dat wel doet. En dat vind ik nou echt onzin. Uh, als als, als Gould daardoor beter in de muziek komt te zitten, zo so wat... Een beetje als met uh, terreur in de moderne concertzaal. Uh, de stilte is heilig. Ik kwam wel eens af: is dat nou de prettigste manier om naar een uh, concert te luisteren? Uh, ook voor de artiesten zelf. Uh, de Arabische wereld, die kent dat niet. Wat dat betreft, uh, is het er minder onderdrukkend, vrijer. Misschien vreemd in deze tijd. In op andere opzichten is het natuurlijk absoluut tegendeel. Maar op dat punt wel. Ik heb wel eens gelezen dat uh, in de Italiaanse opera, dat het vroeger. Uh, ook heel gewoon was om door de hele uitvoering te praten, en te lachen, en rond te lopen, te vlichten, kaarten, gokken, drankjes verkopen. En de Arabische tent, als ik het daarmee vergelijk, het rondlopen met drankjes, dat ze het koffie schenken, dat, dat, dat gebeurt er ook wel. Maar het is toch minder lawaaiig dan het kennelijk in de Italiaanse opera was. Want in de tent moet je wel luisteren. En vooral als het gedicht wordt voorgedragen, dan uh, mag je uh, de voordrager niet uh, onderbreken. Maar wel als hij het verhaal erbij vertelt. Want uh, een gedicht uh, in, in de woestijn bij de Bedouinen komt altijd met een verhaal erbij. En dan mag je commentaar geven of uh, uitleg vragen. En mag een beetje zachtjes praten met je buurman, kan ook nog wel. Maar en bijvoorbeeld in Egypte, een ander land waar ik lang heb gewoond, daar, uh, daar is het weer anders. Meer de sfeer van een popconcert. Maar ik moet zeggen, persoonlijk voel ik me relaxter in een jazzconcert dan in een klassiek concert. Uh, uh, Kees Jarrett hè, bijvoorbeeld, die, die kan gewoon meebrommen in zijn uh, opnames. Hij heeft ook Bach en andere uh, klassiek uh, werken opgenomen. Maar hier kan hij zich gewoon uh, lekker laten gaan. Luister maar. Ja, over uh, meezoomen gesproken. Uh, mijn favoriete woestijndichter, uh, zijn naam was uh, Din Dan. Dat was uh, zijn bijnaam eigenlijk. Want, uh, en Den Dan, waar die naam van was afgeleid, dat betekent ook al uh, meezoomen. En dat uh, deed hij als hij een gedicht zat te componeren. De, de man, kon niet lezen of schrijven. Het enige wat hij had in de wereld was een kleine kudde kamelen. Was ook niet getrouwd, geen kinderen. Maar het uh, waren wel ontzettend goede kamelen trouwens. Uh, maar hij had nooit een cent. Uh, en ik heb zijn gedichten opgenomen op cassetteband... en in het Engels vertaald en uitgegeven bij Bril in Leiden. En Dindan, die dichtte precies zoals de dichters... Uh, in de tijd nog uh, voor de islam. Dus Toen ik hem vond, dat was echt net zoiets als, uh, uh, als een moet vinden... die, die uh, bewaard is gebleven in het, uh, in het ijs en die... Je vindt en die dan weer tot leven komt. Dat was echt ongelooflijk. Uh, die man die ging zijn eigen gang. Uh, leefde als een vrije vogel. Politiek incorrect was hij ook nog. Het enige wat hem interesseerde was uh, eigenlijk drie dingen. Kamelen, uh, vrouwen en gedichten. Ik denk vrouwen nog na gedichten als het gaat om orde. Uh, uh, ja, de anderen die vonden dat wel grappig. Uh, het was toch maar een halfgare dichter. Hoef je niet serieus te nemen. Ze was wel een hele goede dichter. Maar af en toe moest hij toch uh, gecorrigeerd worden... en uh, tot de orde worden geroepen. En hier kan je hem horen. Uh, het, wat hij zegt op dat ogenblik, hij bezinkt een vrouw... met borsten als uh, porseleinen koffiekopjes... heupen glad en rond als een zandheuvel... na een regenbuitje besproeid te zijn geweest... en een achterwerk als de bult van een kameel. En hij van kameel. De we en de weer in een Wat je op het eind van dat uh, gedicht hoort, dat is de oproep tot het gebed. Uh, dat maakt dit stukje zo bijzonder. De Saudi-Arabië is het uh, verplicht om te bidden. Uh, vijf keer per dag nog wel. Ik denk dat dit het gebed van de namiddag was. En je hoort de andere man zeggen... La ila illallah, geen god dan Allah. Ook als een soort berisping. Zo van, vadertje, wat moet dat met die vrouwen van jou? Op dit uur van gebed heb je niks beters te doen. En Dindaan, die begint dan meteen mee te kreunen. La ila illallah. En het mooie is... De kamelen op de achtergrond, die kreunen ook mee. Het lijkt wel of ze ook kreunen voor Allah. Luister maar. Ja, dat zijn de geluiden van het echte leven. Want dat gaat gewoon door ondertussen terwijl we aan het opnemen zijn daar. Die kaneden die willen drinken of ze roepen hun jongen en uh, dat hoor je hier. Ratje ja, uh, de Kabelen die brullen als leven. En uh, ik spreek Dindaan daaraan als. Wees Gould, uh, al Omrek. Mogen je lang leven? Dat is een soort beleefde aanspreeksvorm. En op de achtergrond hoor je dan de stem van een vrouw. En dat is ook vrij zeldzaam, want uh, anders dan in de stad zijn bij de Bedouinen de vrouwen vrijer. En je zag ze daar rondlopen, ongesluierd en aan het werk. Ze rijden zelfs rond in uh, pick-up trucks. Ik ben er ook wel eens rondgereden door een uh, vrouw achter het stuur van een pick-up truck. En uh, in Saudi-Arabië is het voor vrouwen verder verboden om auto te rijden of uh, ongesluierd andere mannen te zien. Maar in de woestijn zijn uh, andere wetten. Hier hoor je de vrouwen staan. Hatatatil Garbel, Hazine, Yeshoeye. Lenzers hebben Geshemel in Jahé. Lenzers van het Habertel in Shaggya. Waar ga je naartoe, zegt ze. Wat je ook hoort, is het vaak is koffiekopjes natuurlijk, dat hoort er ook altijd bij, en een gesmak op dadels. Ik was trouwens ook zelf verslaafd aan Saoedische dadels, vooral als ik ze lekker kon dopen in de schuim van vers gemolken kamelenmelk. Ja, ze zitten lekker te zwakken op die dadels. En uh, wat er ondertussen hoort is een twee ge gesprek, eigenlijk een twee gevechten. Eén zegt, nee, dat koffiekopje gaat eerst naar jou. Nee, ik heb gezworen, het gaat naar jou. dus uh, Men, men uh, doet voor elkaar in beleefdheid niet onder. En wat je ook hoort is uh, dan bijvoorbeeld iemand start s'nachts een jeep. Uh, je kunt hier zo horen dat het een oude Cruiser is. En ondertussen uh, het gesprek wat er doorheen loopt is uh, over een speciaal soort kameel. Een uh, misoeg. En dat is een kameel die al melk geeft als je haar uh, over de tepels uh, strijkt. Dus zelfs zonder dat er een jong bij komt. En ze noemen ook de melk die ze speciaal uh, s'nachts drinken, de raboek. En dat hoor je hier. Kam eigenlijk zo, mag er best een bespaaht die daar je belt als hij. En hij bespaaht, hij jijba. Hij Ja, Dinda, dat was een echte vrijbouwer en daarom had hij ook mijn sympathie, vermoed ik. Want hij deed me denken aan mijn eigen puberteit. Hij was al bijna 80, maar gedroeg zich toch nog zo. En uh, ikzelf rond mijn 16e. Uh, knalde ik het nieuwe tijdperk in. Zoals dat toen ging met uh, lang haar en wit spijkerpak. Een poegbromfiets. Leren roken en drinken. Een druk uitgaansleven. Een radicaal andere smaak in de muziek. En spanningen thuis met mijn vader. Twee herexamens voor mijn eindexamen. Grieks en Latijn. Ik kan zeggen eigenlijk het uh, normale patroon van die tijd. En mijn uh, lijfblad werd uh, hitweek. Want ik probeerde in het uh, verre Hengelo uit te vinden... wat moest ik nou eigenlijk zijn? Moest ik nou een pleiner zijn of een uh, dijker? En uh, wat voor soort stuur moest er op mijn poeg? Uh, hoe kon ik de meeste indruk maken op de meisjes... als ik een fan was van de Rolling Stones of van, uh, van de Beatles? Nou, die keuze ging eigenlijk vanzelf. Want de Beatles uh, dat waren geen Dindaans, die waren gewoon veel te braaf... En uh, met hun uh, stropdasjes en laarsjes en ingestuurde, ingestudeerde gebaren en bewegingen, zoete harmonietjes. Te veel uh, de ideale schoonzoon. De Stones, dat was meer uh, rauw, meer barstig. Pure brokken opstandigheid, bedouins dus eigenlijk. En bovendien waren de Stones, dat was echt de ideale manier om mijn vader op de kast te krijgen. <laughs> Uh, het eerste popconcert in Hengelo waar ik heen ging... dat was trouwens nog erger dan de Stones. Dat waren de Pretty Things, de kwade uitvoering van de Stones. En voor het eerst in mijn leven stond ik... heerlijk tussen hysterisch krijzende meisjes. I'm a roadrunner, honey. Dat was uh, hun hit toen. Puur dierlijk gebrul, kan je zeggen. Leuke dingetjes uh, noemden zichzelf, maar... het kon echt niet verder zijn van het uh, wel tempereerde. Klavier, dat lag daar wel aan tichelen. Toch wel even luisteren hoe erg het was... Ja, rouw, maar toch wel derde rangs eigenlijk. Er hoorde ook een uh, boek bij, On the Road... Het cultboek uh, van Jack Kerouac. Uh, eerst uh, was ik aan de Russische klassieker... maar nu werd het uh, Amerika. Ik wilde leven zoals Cell en Dean van On The Road. Vrij, uh, ongebonden. Niet meedoen met de rat race. Het echte leven opzoeken. Dus, uh, ik en mijn vrienden gingen dat nadoen, op stap met de oude auto's. Uh, leven en slapen op stranden van de Middellandse Zee. Interessant doen, intellectueel uithangen. Mijn Deense vriend Torben. Die had in zijn uh, 15 jaar oude Austin Westminster... een hele kist bij zich met de verzamelde werken van Goethe. Nooit een letter van gelezen, volgens mij. En ik lag uh, op het strand met... Uh, Al zo spraag Sarah Toestra van Nietzsche. En dat was, uh, denk ik, niet geheel toevallig. Ook net als in Kerouac. Want in onderrood uh, beginnen ze ook met een, een droom... naar Californië te gaan met Nietzsche op zak. En net als zij rookten we ook de peuken van anderen op... zo daar mogelijk geld uitgeven. Het mooiste stukje van uh, On The Road... dat is, vind ik, het uitstapje naar uh, Mexico. He, eerst gingen ze tig aantal keren op en neer... tussen uh, New York en San Francisco. Van de bekende Cat Your Kicks... on uh, Route 66. En daar gaan ze wat nieuws proberen. En ze doen, uh, grappig genoeg net... alsof ze de eerste westerlingen zijn... die in Mexico komen. Uh, wat zij zien, alles is opeens exotisch. Oude mannen op straat... Uh, zoals ze daar zitten... op een uh, stoelenschuin met de poten achter... Uh, geluid tegen de muur en dan... Van onder hun sombrero uh, kijken. Die mensen denken, die kennen het echte leven. Of ze komen bedelmeisjes tegen en zien ze een geweldige diepte in hun ogen. Maar wat ze zelf deden, de eerste nacht als ze in Mexico waren... gingen ze echt het beest uithangen in een uh, hoerenkast. Heel romantisch, dom, eigenlijk een beetje nep, geen enkele kennis. En ze willen ook niks weten, hoe het echt in elkaar zit. Uh, het interesseert ze niks, geen ene moer. Ze rijden rond in een droom. En wij deden precies hetzelfde. In plaats van Mexico staken wij over naar uh, Marokko. En uh, ik en mijn vrienden, we kregen toen al gauw uh, ruzie over de vraag... of we aan bedelaars uh, wel of niet iets moesten geven. En sommigen van ons waren er echt heel fanatiek op tegen... om die mensen wat te geven. En uh, in de andere auto, was wel een stelletje deze vrienden... zat een jongen die had op een gegeven moment geen geld meer. Dus die werd er zo zonder pardon uit die auto gezet... midden in Casablanca, kon hij naar de ambassade gaan. Nou, we hadden twee maanden alleen maar... Uh, Brood uh, met sardientjes. Voor de rest hadden we pillen. En toen wilde Deen opeens terug uh, naar Spanje... waar daar Marokko niet genoeg uh, discotheken, geen uh, leuke meisjes... en wij, uh, mijn Nederlandse vriend uh, Erik Hoemkamp en ik... die zijn toen doorgereden door Sahara, Algerije, Tunesië... overgestoken naar uh, Italië. En toen naar Praag om naar de Russische tanks uh, daar te kijken... en bier te drinken. Dat was echt net zo krankzinnig uh, on the road, om on the road te zijn prettig soort vlucht. Doe bedenk aan de film uh, Easy Rider van uh, Dennis Hopper, Jack Nicholson en Peter Fonda. Die was toen op dat ogenblik nog niet uit, dat was het jaar daarna. Maar dat was wel het uh, idee, vrijheid en anarchie. Oh, they're scared of you. They're scared of what you represent to them. Amen. Uh, oh, we represent to them, man, as somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. What the hell is wrong with freedom, then that's what it's all about. Oh, ja, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But talking about it and being it, that's two different things. Ja, daar kan je heel lang over praten, over vrijheid. Maar dat was onze vrijheid eh, toen, eh, ongebondenheid. Behalve eh, de vriendschap, dat was eh, de enige band. Dus dat was onze manier om Kerouac in eh, Europa te beleven. En uh, ik zie dat achteraf ook als een poging om buiten de geschiedenis uh, te leven. Stel je voor een beetje Russen kijken in Praag. Achteraf zeg je daar nou, dat is echt niks om trots op te zijn. Maar het heeft wel uh, mijn leven enorm uh, beïnvloed. Het is moeilijk te zeggen hoe. Het is een soort reserve, een eigen ruimte voor jezelf. Uh, iets wat je niet laat afpakken in ieder geval. En toen was het opeens afgelopen. Van de top 40 in uh, 1969 ken ik al nauwelijks meer uh, nummers. Want ik ging naar Egypte, naar de Universiteit van Cairo... om een jaar Arabisch te studeren. En ik werd ingekwartierd op de campus van de universiteit. Dat waren betonnen gebouwen in de stijl van de Sovjet-Unie. En de medebewoners, de andere jongens, dat waren... Egyptische boerenjongens eigenlijk. Want de die jongens die uit Cairo kwamen, die sliepen gewoon bij hun ouders. En zij, die jongens die hadden mij de slechtste kamer aangesmeerd in dat gebouw. Bij de trap met de... Contactdoos van de Elektra. Want op alle uren van de dag kwamen de mensen wat het gebouw binnen op mijn kamer. als ze stoppen weer eens uh, doorsloegen. En soms lag ik op mijn bed en er sloegen echte vlammen uit die uh, doos. En dan kwamen ze binnen, wikkelden ze wat uh, koperdraad onder de stop en deden dat terug. Gescheurde vieze lakens. Uh, mijn kleren werden gewassen in een sloot. Zo was dat daar. En het ontbijt, uh, oh ja, dat was ook wel, wel zwaar. Dat was iedere dag hetzelfde, een jaar lang. Bruine bonen, full moedemis heette dat, en een bekertje buffelmelk. Nou, die bonen waren echt vies, maar wel ontzettend sterk. Ik wist als ik daarmee de deur uitging op zo'n bord, uh, dan kon ik de hele dag werken. Dan hoefde ik verder niks te eten. Alleen uh, je mond trok wel samen van de bittere smaak. En daarna moest ik dan met de bus naar de andere kant van de stad. Uh, deed ik onderzoek in de Daral Kutub, het boekenhuis, de bibliotheek. En uh, ging met de bus. En die bussen in die tijd die hingen helemaal scheef omdat er zoveel mensen uh, aan de deuren hingen. Uh, hele trossen uh, mensen met van die wapperende galabia's. Uh, die Egyptische uh, gestreepte pyjama's. Uh, de ene galabia hield zich vast aan de andere. Net als uh, de treinen. Er zaten ook altijd meer mensen op het dak dan uh, in de wagons, geloof ik. En dan op weg uh, naar de Biep, bij het uh, Tahirplein. Moest ik nog wel even uitstappen om uh, iets zoets te nemen tegen de smaak van die uh, verdomde bonen. En dat beroemde plein, het Tagrierplein van de opstand uh, van Mubarak wat je nou uh, op de televisie ziet. Uh, daar heb ik ook nog gewoond als uh, journalist. Ik heb ook nog een tijdje als uh, journalist gewerkt. Uh, was in de buurt uh, van de Roman, van die nou zo bekend is geworden van Ali Aswani. Het uh, Jacobien gebouw. Dat was samen met mijn vrouw Betsy Udink. We hadden toen net kennis al elkaar. Zij was er correspondent. Het was echt een geweldige tijd natuurlijk. was op de Suleiman Pasha-straat. Maar met dat gebouw was wel iets mis. Want als ik uit het raam keek, dan zag ik altijd wel een miljoen mensen. Het was echt ongelooflijk. Op ieder uur van de dag. En toen we daar introkken was juli. Het was meer dan 40 graden. Ik had voortdurend koorts... We hadden parkieten en die gingen daar schuimbekken dood. Dat zag er ook niet zo gezond uit. En de binnenplaats van het gebouw lag vol rotzooi. Dode katten werden daar ook neergesmeten. Ongelooflijk vieze, krolse katten die slopen daar rond. Het hele Midden-Oosten is trouwens een hel voor honden en katten. En die huiswaas was een corrupte politieofficier. Uit de Fayum-oase en kregen ruzie, bijna met geweld. Nou, toen zijn we maar weer gesmeerd. Uh, terug naar uh, diplomateneiland eiland Zamalek, Het eiland in de Nijl. En de muziek, dat hoorde natuurlijk ook bij. Het Egypte-gevoel. En er was geen twijfel over mogelijk. Egypte toen, dat was... Oum uh, Kulthum, De beroemde zangeres. In de eentje was zij echt een culturele supermacht... in de Arabische wereld. Ze zag er niet zo bijzonder uit. Uh, gezette huismoeder, leek ze... In jurk van uh, dikke gordijnstof. Maar dat zingen en uh, dat gevoel... Uh, die enorme power van gevoel in haar stem. En er werd dus gezegd dat uh, haar stem dat die, uh, zo sterk was... dat de microfoons dat uh, geweld niet aankonden. Nou, Het lijkt me een beetje een sprookje. Toen uh, bij de Bedouinen zei ze altijd... als je kamelenmelk drinkt, dan word je zo sterk... dan kunnen ze zelfs in het ziekenhuis niet verdoven bij een uh, operatie. Dus uh, zo zal het met de stem van Onkelzoom ook wel zijn geweest. En ze gaf nooit interviews over persoonlijke zaken. Alleen uh, over muziek. Daarin leek ze op uh, bijvoorbeeld uh, Greta Garbo en uh, de schrijver Salinger. En dat maakte uh, haar mythe natuurlijk alleen maar groter. Om Kulsoem, zij was alles in één, kan je eigenlijk zeggen. Uh, Maria Callas en uh, Madonna tegelijk. Diva van de opera en uh, popster. En bovendien was ze ook nog heel conservatief en gelovig... En ze groeide op met de Koran. De vader was een imam. Ze heeft ook uh, veel religieuze teksten gezongen. En ze was natuurlijk ook heel vaderloslievend. En ze zingt ook de Qasida. Dat is wel leuk. Dat is het uh, klassieke Arabische gedicht. Uh, nog ouder dan de Koran. Uh, heel andere smaak dan de onze trouwens, die uh, muziek. Veel herhalingen. Tikkeltje anders iedere keer. Maar weinig snelheid. Geen brutaliteit erin. Veel sentiment. Ligt er dik op. En hier uh, gaat ze helemaal kapot van de liefde. Ashok. Liefdesverlangen. Het pakt je vast. Je wordt erdoor in de ketens geslagen. Je smelt helemaal. Weerloos ben je. Ze snikt het uit. En dat wordt daar herkend. Dat was uh, Ashok. We gaan zo even luisteren naar een beroemd nummer. Al-Atlal heet dat. Dat komt uh, trouwens uit hetzelfde oude gedicht uh, bij die waterput in de woestijn. Die plek met dat geklingel van die koffie die ik net niet hoorde. En Atlal, dat betekent uh, sporen. Wat er blijft liggen als een uh, tentenkamp is opgebroken. En de dichter, die, heeft, uh, die had daar een liefje in dat kamp. En uh, nu is het dus opeens weg. En hij blijft achter met zijn eigen groep. En uh, daar staat hij. hij staart naar die sporen. En hij uh, barst uit in traden. Contact houden met je liefje was er in die tijd niet bij. En zo begonnen gedichten altijd. Uh, een kassida met die Atlal, de kampsporen. Uh, en ik kende trouwens ook Bedouinen zelf nog die dat uh, ook beleefd hadden. En uh, voor hun was het niet alleen maar literatuur. Maar um Oem die had helemaal niks met de woestijn. En de tekstschrijver ook niet. Dat waren. Uh, 100% eh, stadsmensen. was een horreur voor hun, de woestijn. Maar dat maakt niet uit. Waar het om gaat, is het dat gevoel van eh, liefdesverdriet. En dat zit er heel diep in bij de Arabieren. Ongelukkige liefde. Jezelf kwellen met verlangen. Lekker masochistisch. Genieten van de frustratie. En de taal eh, van, het, eh, van de tekst is eh, heel plechstatig, Klassiek Arabisch. We horen zo het eerste woord. Jafuadi. Oh mijn hart, nou, uh, niet als ze nou uh, een hartaanval krijgt, maar zo doen uh, dichters als dat. Een gesprek aanknopen met je eigen hart. Maar in de spreektaal is dat geen uh, normaal woord. Maar de mensen begrijpen het en daar gaat het om en ze juichen. Vraag niet naar de liefde, zegt ze tegen haar hart. De liefde was een luchtkasteel. Geef me te drinken hier op deze atlal, terwijl de tranen uit mijn ogen stromen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, laat ja, ja, ja, ja, ja, لا تسال ايها En, uh, een uh, luchtkasteel van liefde, dat zingen ze hier. De liefde, ja, dat is een kwelling, een marteling. Dus dan zegt ze waar: geef me mijn vrijheid, Artini, Harietti. Laat me los, ik heb je alles gegeven wat ik had. Het bloed lopen van de polsen door jouw ketens. Nou, die woorden vrijheid en ketens, dat doet ons in deze tijd eerder denken aan uh, de opstand tegen Mubarak. Maar zij heeft het over de liefde. Ja, het is vreselijk, maar zo makkelijk kom je niet vanaf van de liefde. De liefde is dronkenschap, Al sukara zingen ze. Met een mooie snik op het eind. Hallo! Ja, ze kon geweldig jammeren, onkelsoem, kampioen jammeren. En het publiek gaat ervan uit zijn dak. En hier opnieuw Bait nek, ver van jou. Een lang aangehouden oh, oh, oh, en dan schitterend. Het orkest uh, valt gewoon aan stukken. Alle instrumenten, helemaal in de war, de hobo's, de violen, de tingeltangels, lopen alle kanten op. Het hoofd in de handen, wanhoop, totale ontbinding. Zo'n pijn doet het ze aan het hart. Worden verder overbodig. Gewoon oh. Oh. Ja, dan gaat het soms gaat het dan van die dramatiek in één keer over... naar een onverschillig deuntje. Zo van, ik uh, vergelijk altijd met klopper die klopt, als paard en wagen. Zoals in dit uh, stuk van Ennefi in Tisarek, ik, ik wacht op jou. Dat vind ik nou echt uh, kitsch. Eerst wordt ze geroosterd op houtskoolvuur en van liefdesverdriet. En de volgende seconde is het van uh, hoppelala, hè? alles loopt door elkaar. Net als uh, oogschaduw na een zware nacht in het café.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 Dit was Om uh, um Kulsoem en even in Ik wacht op jou. En dit is nog steeds zomernachten bij de NCRV op Radio 1. Ik ben Marcel Kurvershoek en ik ben hier uitgenodigd als uh, Arabisch schrijver en diplomaat. We hebben het net gehad over Egypte en het bijzonder de beroemde zangerijs Om um Kulsoem. Dus Egypte, ja, dat is het, het oosten, hè, de oriënt... Het is altijd opvallend hoe, hoe dubbel we daarnaar eh, kijken. Of het is romantisch, of het is een grote uh, bende van terreur en terroristen. In dat verband hoor je nu heel veel de term Arabische lente of uh, jasmijnrevolutie. Het klinkt allemaal heel erg liefelijk, maar in werkelijkheid uh, is het toch zo niet. Dertig uh, jaar geleden toen uh, woonden wij in Syrië, in Damaskus. En we hadden een uh, prachtig balkon met een uh, marmeren Arabische fontein. En daar stond uh, wieg van onze oudste dochter. En inderdaad, de zoete geur van de Jasmijn... wasemde over het terras en lentezonnetje. Maar er werd in de buurt ook regelmatig geschoten. Ja, het kantoor van de president was toen Hafez al-Assad... Uh, de vader van de huidige Bashar, die er nu zit. Dat lag precies naast ons, uh, onze woning. En iedere dag uh, rees de kolonnen van zwarte mercedesen met de president door ons straatje... en de lijfwachten die er met machinegeweren uit de ramen en, uh, en portieren. En er waren opstanden toen ook al in de steden Hama en Homs en Aleppo. En het verzet toen kwam vooral van de moslimbroeders. En daarom heeft het een islamitisch stempel gekregen. Maar zo simpel is het, is het nooit eigenlijk. Want uh, familie Assad... Hè, die komt uit de bergen langs de kust. En dat noemen ze de bergen van de Alawiten. Dat is die uh, secte. Uh, dat ligt tussen Libanon en Turkije. En die Alawieten, die hadden vroeger helemaal niks te vertellen. Uh, de macht en de rijkdom die lagen niet in de bergen... maar bij de steden in de, in de vlakte. Inderdaad, steden zoals Hama en Homs. En daar wonen de mainstream, de, de, de Sunni-moslims. En uh, ze hebben net dezelfde geloof als de Turken. En de Turkse sultan die had daar natuurlijk even de baas geweest. En de, de godsdienst van die Alawieten... die was heel verdacht bij die uh, meerderheid. Van Sunnieten. Want de Alewitische is uh, geloof. Dat heeft veel elementen van het uh, christendom. En van de shiiten. En ook niet-islamitische elementen. Maar... En ze hielden hun godsdienst ook geheim. Uh, net als een andere secte. De druzen. En dat was hun manier om te, om te overleven. Tussen die uh, grote meerderheid. En dat gaf ook een band met andere minderheden. Zoals bijvoorbeeld... Uh, de christenen. En in de tijd dat wij er woonden, dat was uh, in 1980, toen begon dat geweld. En de opstand werd uh, met tanks neergeslagen. Tienduizend uh, of misschien meer mensen die werden gedood. Ja, daaraan uh, denken we dan nu terug als we kijken naar de televisiebeelden uh, en berichten van nu. Dus iedere keer als ik hoor van Arabische lente en die heerlijke geur van uh, Jasmijn... Ja, dat schuurt een beetje bij mij. Want dat vind ik veel te romantisch. en Zo is het niet. Wat je eigenlijk ziet is vooral uh, wanhoop en haat en angst. Dat zijn toch niet de ingrediënten voor uh, lente. Uh, kijk nou naar Irak. Iedere dag uh, grote bom en zoveel doden. Uh, dat is ook de Arabische wereld, Irak. Uh, met lente.